Dit is Radio 1. Alles is te koop. Het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een hele. Alles is te koop, ook Alexander Kleuping en Ernst Jan Fout. Ja, goede nacht lieve luisteraars. Uh... Zojuist ging het op Casaluna nog over kantklossen, maar alles is te koop. En dat weten mijn gelegenheidscollega van vannacht, Ernst-Jan Foutenik, maar al te goed. Want we hebben de twijfelachtige eer om een groot aantal Twittervolgers te hebben. En anno 2011 maakt het geen flikker meer uit of je je school hebt afgemaakt of je je klassiekers gelezen hebt. Maar wel hoeveel mensen je Twitter hersenscheten bijhouden. En dat maakt dat wij per dag een groot aantal persberichten ontvangen in de hoop dat we daarover gaan twitteren. Ja, maar die invloed van de commercie is in allerlei lagen van de maatschappij enorm. Bestsellers in de boekenwereld, tweede kamerzeters... en zelfs een nummer 1 positie in de top 40 kun je tegenwoordig gewoon kopen. En nu heeft het gemerkt. Ondertussen draaien nu internethits, zodat u die, radioluisteraars, ook meekrijgt. U hoort nu Eduard Kiel, die in de jaren 70 voor de Russische televisie een nummer schreef... maar op het laatste moment te horen kreeg van de Sovjet censuur dat de tekst te vunzig was. En dus stootte Kiel gewoon wat klanken uit... 40 jaar later is het een online hit. Eduard Kil met Trollolo. Geniet er even van. <laughs> we blijven dit soort internet-takkenherrie de hele avond draaien. Um, maar dit programma heet niet voor niks Alles is te koop. Want ook de muziek is te koop vannacht. Heeft u een betere muzieksmaak en bent u bereid uw te trekken... voor een willekeurig goed doel, dan kunt u bellen met 0800-1121. Dan zullen we zien of we uw bot hoog genoeg vinden om een ander plaatje te draaien. Ja, 0800-1121 dus. Onze eerste gast van vanavond hoeft niet te betalen voor zijn zendtijd vannacht... terwijl je bij hem goud geld moet betalen om in zijn programma te gast te zijn. Je kunt bij hem altijd terecht als Jeroen Pauw of Matthijs van Nieuwkerk je niet wil. Harry Mens, goedenacht. Goedenacht. Overigens, 2000, daar doe ik het niet voor, hoor. Oh, daar komt hij niet uw bed vooruit? Nee. Wat, wat, wat kost nee, dat dan, een nieuw programma, vijf minuten? Een interview kost 14.500 euro. Dat is een interview voor 6, 7 minuten. En, en uh, wil je een ondersteunend filmpje erbij? hebben? daar ben je ook nog een middel of zeven kwijt. En weer een Suze-item, dat is van mijn dochter. 12, uh, dat kost 12,5. Wat, wat is dat, een Suze-item? Nou, dan dat, dat gaat Suze op locatie een film maken van 5 minuten over een bepaald onderwerp. Ja, ja. En hoe, hoe, ziet, hoe ziet zoiets eruit dan voor mensen die dat nog niet gezien hebben? Nou, ja, dat, dat hangt er vanaf. Kijk, ja, als. Dus ze gaat het gewoon op locatie datgene filmen wat, wat de opdrachtgever wil communiceren. Ja. Waar, waarom willen mensen eigenlijk zoveel geld betalen om bij u aan tafel te mogen zitten? Ze kunnen toch ook oh. gewoon een persbericht sturen? Nou, dat valt wel mee. Kijk, voorheen werd er natuurlijk zwaar geadverteerd in, in, in, in de kranten en de printmedia. Nou, wat je nu ziet, dat. Uh, ik, ik, ik heb voorbeelden van, van, van. zeg maar, Ik kan wel concreet ook dat noemen, maar als je nou ziet. In, in de beeld, daar wordt een, een nieuw bouwproject gemaakt door de firma Hessing. Het is een hele luxe appartement. Die betaalt u ook, hè? Die heeft voor een 800.000 euro geadverteerd in de Telegraaf, Algemeen Dagblad, uh, Quote. En hij wilde per se niet op TV, want dat zag hij niet zitten. En toen, uiteindelijk heb ik hem ertoe verleid om voor een, uh, een fractie van het bedrag wat hij aan print had uitgegeven, om een keer bij mij te adverteren. En daar had hij enorm veel succes mee, zoveel succes, dat hij, hij wil nu niets meer van print weten en dat gaat alleen nog op tv. Want die man die had heel veel orders binnen de dag nadat u bij je op tv is geweest. Ja, ja, die had 200 echtparen over de vloer zondagsmiddag en, uh, nou, en hij, hij, hij deed lucratief zaken. Overigens is het zo dat niet iedereen in mijn programma betaalt. Het is een programma van ongeveer 60 minuten. Daarvan moet je je voorstellen dat ongeveer 35 minuten dat is verkocht. En 25 minuten is niet verkocht. Dat zijn gewoon uh, mensen die, die niet betalen. Dus met andere woorden. Je moet een goede mix zoeken in zo'n programma. Om, om zeg maar. Uh, je kunt niet alleen uh, mensen met. met inf Informerials, zeg maar. Uh, reclame laten maken. Dus je moet ook inhoudelijk een programma hebben met wat body. En de kunst is er nou. Een goede mix te vinden daarin. Dus bijvoorbeeld, ik heb af en toe Willem van Hanig in mijn programma. En deed u nou dat u, dat u uh, kijkers, de niet-vermoeide kijkers, het verschil zien tussen zo'n betaling- oh, nee, en Iedereen, item iedereen item? Nee, Nou, laten we zeggen, iedereen van de concurrentie heeft al voldoende gecommuniceerd dat je bij mensen moet betalen. Dus overigens is dat eh, bij alle zenders van RTL zo. Dus RTL 4 tot en met 8, daar wordt alles voor betaald. De ene keer door Unilever, de andere keer door de Albert Heijn. En NC1000, en, en iedereen weet dat RTL een commerciële omroep is. Maar, maar zou ik dat zeg maar ook kunnen doen? Zou ik ook gewoon bij RTL een uur kunnen inkopen. en dan mijn ja. eigen concurrent ja, kunnen maken? Ja, dat maken? kan. Dat kan. Ja, dat kan. Wat levert dat dan op? Zo'n... Zo uh, ja, zo je moet zeggen wat kost het. <laughs> is dat zo? Nee, ik bedoel, kijk, de kosten gaan voor de baat uit. Dus ik bedoel, ik doe dit programma nu 13 jaar. De eerste twee jaar heb ik niks verdiend. Ja, maar je verdient er nu toch wel een zakseertje ja, mee? Ja, ja, ja, nu wel, maar twee, de eerste twee jaar niet. Dus je moet eerst... Je moet eerst een, een. Ten eerste is het heel belangrijk dat je een slottijd hebt... die constant elk jaar hetzelfde is. Dus iedereen die weet gewoon dat zondagmorgen om 11 uur... is mijn programma. En dat doen we al 13 jaar, zondagmorgen om 11 uur. En dan gaan de mensen daaraan wennen. Dus met andere woorden, wat, dus wat dodelijk is, als je natuurlijk dus af en toe die, die slottijden verandert. Ja, nou, dat, dat heb ik nooit gewild en dat hoeft er ook niet. Want er was op zondagmorgen was er niks te beleven op TV land. Ja, je bent nu echt een begrip geworden hè. Ik, ik, kom, ik hoorde laatst van een van een beleggingsfirma dat als u een aandeel aanprijst, dat dan de telefoon rood gloeiend staat bij die firma. Ja, nou dat valt wel mee. Maar de praktijk is dat die, die, die, die, die vermogensbeheerders, die, die spinnen daar garen bij, ja. ja. Ja. De, u... de, de, de, de welstandigheid van mijn kijker is, is vrij hoog. Ik denk dat, dat de laatste 1% van Nederland met, die, die het geld heeft, dat die naar mijn programma kijken. En, en er kijken heel veel mensen naar De Wereld Draait Door en naar een paar andere talks bij publieke omroep. Vindt u die programma's journalistieker dan hun eigen programma? Of... Nou, kijk, wat het van De Wereld Draait Door doet, dat kan ik ook hoor. Dat is niet zo'n kunst. Ik bedoel, die, die mannen van redactie van 30 man, en die hebben een auto queue. En die gaat lekker zitten op een uur of vijf, en dan gaat hij het één keer even doornemen. En dan en vervolgens uh, lach ik hier de brullen met Jan Mulder erbij. Ja. En nog eens dat ik, die sidekicks. Ja, dat, dat kan ik ook. Alleen die Matthijs, die krijgt gewoon uh, zo zijn salaris overgemaakt. En dat is, allemaal, dat is in wezen gesponsord door, door, door, door, de, door de overheid. En uh, ja, dat, dat, dat, dat is, vinden ze allemaal journalistiek. Maar dan zeg ik laat Matthijs van Niekerk nou eerst maar eens een keer proberen om een te verkopen... en het vervolgens te vullen en dan de redactie nog doen. Allemaal in eentje. Vindt u het bedachtelijk hoeveel hij verdient? Nee, dat zei ik niet. Alleen, het, het, het wordt zwaar overgewaardeerd... Uh, Alsof dat een journalistiek hoogstandje is. Nou, dat vind ik dus voor niet. En stel dat Matthijsen nu kijk wel zijn een hij mocht verkopen, wat kost dat dan, zo'n uh, zo nee, item? Ik, denk wat... dat van, ik, ik durf te westen aan dat, hij, dat hij nog niet een, een rol drop kan verkopen. Nee? Dus het zou helemaal geen succes worden bij nee, de, de rtl programma Nee, maar in hun socialistische hoogvaardigheid zijn ze gewoon te arrogant om, om, om, om iets te, te verkopen. Ze voelen zich helemaal een soort circusartiest. Die, die, die, die, die, die zeggen staat boven de rest van het van, van TV-land. Nou, dat, dat, dat, ik ben daar niet van onder indruk. En wat betaalt u dan eigenlijk een RTO voor zijn uur? Ik betaal niks aan RTL. Oh? We hebben een joint venture samen met RTL. Dus we zijn gewoon 50-50 partner. Dus zij verdienen de helft van uw van uw inkomsten? Ja. Ja ja. ja. En daar verdienen ze inmiddels een goed zakcentje ook aan. Jawel, maar het ene is seizoen meer dan het ander. Je merkt dat het, het gaat nu weer iets beter. 2008 was een heel goed jaar, dat was een topjaar. En je ziet in 2009 dat de economie in elkaar gestort. Ja, dan merk je dat gelijk aan de advertenties dat dat ook even minder wordt. En hoeveel betaalde u dan in het begin, in die eerste twee jaar? Voor altijd hetzelfde, altijd hetzelfde. Hoeveel was dat? Al, nee, altijd altijd 50-50. Ja, maar oh, oké. Okay. Het was altijd 50-50 al. Ja. Maar toen maakte u nog geen winst, ik begrijp het. Ja. Ik, heb, ik heb nog een, uh, een, een vraag. Die, die keuken waar die kok altijd die prachtige gerechten staat te maken en die artisjokken ja. staat te snijden, is die keuken nou echt? Die keuken is echt, alleen de, de, het prepareren van de maaltijden doen ze daarnaast in de keukens van de Hotels van Oranje. En op Moment Supreme wordt het opgediend in de keuken. Maar dan staat die kok dus een beetje voor niks die artisjokken te snijden. Ja, nou wat denk je? Ik, ik, ik zei alle televisieprogramma's aanwijzen waar het ook gebeurt. Alleen, dat, dat is toch niet belangrijk. Het gaat, het gaat om, het, om het effect, maar het, hoe, de, het, het, hoe, hoe de kijker het ervaart. Ja, maar als u de wijn klinkt, zeg maar, dan, dan is, de, is het gerecht gemaakt in de keuken daarnaast. Ja. Dat ja, vind ik toch wel ja. een deceptie, hoor, als vastkijker van uw programma. Ja maar, ja, maar als je het nou niet weet, ik vertel het nou gewoon eerlijk, omdat ik niet waarom zou ik eromheen draaien. maar ja. zo zit het. Nou, okay. het is gelukkig radio, dus we hebben een beetje zo, gelukkig de 80% van mijn kijkers denken dat het live is op zondagochtend. Nou, dat is op zaterdagochtend opgenomen. Nou, wie weet, uh, kijken ze, luisteren ze niet vannacht... en uh, kunnen ze gewoon nog onschuldig naar de keuken blijven kijken... alsof die echt is. Nee, maar die, de, de, die kok die, die vertelt zijn verhaal... en die vertelt zijn gerecht. Dat is allemaal niet zo'n probleem. En eigenlijk zou tijdens van Nieuwkerk dus een keer... het moeten overnemen voor een keertje... om te bewijzen dat hij het kan. Nou, nee, die daag ik uit om, om gewoon met nul te beginnen... om zo'n programma uit de grond te stampen. Kijk, ik, wil, ik heb een redactie van een halve man en een paardenkop ja. Doet, en, en, en, en hij heeft 30 man achter zich en hij werkt met een autocue. Ik heb nog nooit een autocue gezien, bij mij. ik doe, doe alles gewoon op mijn hoofd. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik weet zeker dat we zondag weer allemaal gaan kijken. Hoe laat is het om even kijkers... Als luisteren... Ik ga zondag niet gaan kijken, want ik ben tot 20 september op vakantie. Oh, <laughs> u bent u lekker aan het skiën? Nee, dat doen we z'n winters. Oh, maar wat gaat nee. u dan doen? Nou, ik lekker in lekker af en toe. En af en toe, ik heb ook nog een makelaarskantoor. Dat, dat begint ook weer een beetje op te leven. Nou, u gaat ook gewoon aan het werk. Of dat kan ook vanuit saint -Tropez. Jawel, ik vind nee, ik zit nu in Noordwijk, hoor. oké, oh, oké. Okay, okay. U gaat nog naar saint -Tropez. Ja. Nou, dan wens ik u daar in ieder geval heel veel uh, plezier. En dan ja, zien we u graag in het nieuwe seizoen weer terug. Oké, okay, bedankt. Hartelijk bye -bye. dank, meneer Mens. Fijne bye. nacht. Dat was Harry Mens. Het is nu 13 over 2. En u luistert nog steeds naar Alles is te koop. Het is een drama bij de Nederlandse smartshops en coffeeshops. De organisatie hiervan is ronduit slecht. Welgeteld nul lobbyisten lopen voor ze rond in Den Haag. En dat terwijl we het hier hebben over een miljardenbranche. De maat is vol, vindt de vereniging. Opheffing van het cannabisverbod. En hier in de studio is Freek Polak van die vereniging. Goedenacht. Hallo. Hoe is het mogelijk dat er, dat er helemaal geen lobbyisten in Den Haag rondlopen? Ja, die... Er is niet echt een uh, bond van coffeeshops. Er zijn in veel steden organisaties... maar er is eigenlijk niet echt één goede landelijke vereniging dus wel enig overleg op landelijk niveau. Maar de moeilijkheid is toch om de neuzen de, dezelfde kant op te krijgen. Dus mm -hmm. dat, dat, uh, dat is nog niet van de grond gekomen. Dat heeft natuurlijk te maken ermee dat ze in een hele moeilijke positie zitten... dat het werken hun steeds meer onmogelijk wordt gemaakt. En, en wat merkt u van de gevolgen dat u geen lobbyist heeft daar? Nou, ja, dat is een interessante vraag of het nou veel beter zou gaan... of, veel, of het beter zou gaan wanneer we goede lobbyisten hebben. Want ja, dat kost veel. Dat is behoorlijk kostbaar om een lobbybureau voor je aan het werk te zetten. Maar goed, zetten. we hebben het over een miljardenbranche... dus er moet een investering mogelijk zijn, toch? wanneer de coffeeshops bereid zouden zijn om daar dus zoveel geld in te steken. En ja, dat is door hun in ieder geval nog niet uh, ondernomen. Het is eigenlijk voor het eerst nu dat de VOC de gebruikers... en de andere mensen die in het hele onderwerp geïnteresseerd zijn... bij elkaar heeft gekregen en ook contact heeft met de coffeeshops. En in ieder geval een deel van de coffeeshop-organisaties... die uh, werkt met ons samen. U gaat het coördineren, zeg maar, de, de lobby. Ja, wij hebben ze dus in ieder geval voor een groot deel bij elkaar gekregen. Er is een soort landelijk overleg nu tussen de coffeeshops... En, tussen een aantal coffeeshops en die VOC. En we hebben bijvoorbeeld ook met financiële steun van de coffeeshops... organiseren we de Cannabis Bevrijdingsdag en het Cannabis Tribunaal. Wat, wat, is, wat over, is dat? Dat is al voor de derde keer vindt dat plaats. Maar U ook kijkt er daarvan... heel blij bij, het Cannabis Tribunaal. Ik kijk er, sorry. Heel, blij, heel vrolijk bij. bij het nou vrolijk. ja, op zich is het mooi dat we dat nu al voor de derde keer georganiseerd het? hebben. Dat is een bijeenkomst waar ze uh, dus een dag lang worden... Nou ja, we proberen we daar een behoorlijk debat over te krijgen... van mensen oh. die ervoor en er tegen zijn. En ook met uitspraken erover. Want dat is eigenlijk het bijzondere. Er zit een rechter bij, die is... Natuurlijk niet echt een rechtbank, maar die, dat is een rechtsfilosoof. En die doet dan uitspraken over de argumenten die mensen gebruiken. Of die argumenten nou steekhoudend zijn... en of je die eigenlijk wel kunt gebruiken. Ja. Maar, maar heel even terug naar het nadeel van dat u geen lobbyist heeft. Want u wilt dat er lobbyisten komen, u gaat ze organiseren. Maar wat merkt u er nu dan van, dat er geen lobbyisten rondlopen in Den Haag? Dat we zelf moeten proberen, zelf is dus gewoon al die vrijwilligers... die in het bestuur van die VOC zitten, of die, we, mee, we hebben ook wel... gewoon vrijwilligers die van alles voor ons willen doen, of met ons willen doen. Maar dat je uh, in Den Haag die politici ja, niet zo makkelijk te spreken krijgt. Uh, sommige partijen wel, maar dan nog is dat toch op een andere manier dan hoe dat met die lobbyisten gaat. Lobbyisten hebben toegang bijvoorbeeld tot, uh, hoe heet het ook alweer, Nieuwspoort. Mm -hmm. En die kunnen daar dus... Alle, alle politici en journalisten samenkomen. Een biertje drinken met... Uh, ja, daar zitten ze allemaal bij elkaar. Een jointje ook. Uh, daarbinnen denk ik niet. Nee? Maar ik denk niet dat daar... Oh, daar zal ook niet gerookt worden. En daar worden vast oh, ja. ook geen... Nou ja, nee, kijk, daar wordt op de toiletten schijnt wel het een en ander oh, <laughs> gebruikt wordt. Nou, er is een keer het nieuws geweest dat er cocaïne gevonden oh, ja. was... sporen in de toiletten van Nieuwspoort. Ja, precies. Als ik het me goed herinner. Maar, dus maar even wordt terug wel... naar de lobby nu op gang moeten te komen. Dat is natuurlijk wel echt rijk, rijkelijk laat eigenlijk. Want de paddo's zijn verboden en er is nu weer een regel... dat koffieshops maar 1500 leden mogen hebben. Dit kost natuurlijk bakker met geld. Hoe komt het dat dat nu pas op gang is gekomen, ja. die coördinatie? Nou, als ik kijk naar de... Onze joints worden allemaal duurder. Ja, ja, ja. ja. Maar het is dus inderdaad... in Nederland, het gevoel bestond natuurlijk toch heel lang... dat er hier meer mocht dan elders. En dat het wel ja, ja, verder, een beetje lui. verder door zal gaan. Ja, men, Het gaat niet slecht genoeg dat men zich gaat organiseren. Want eh, om maar iets te noemen, in Engeland is een hele goede organisatie... De Students for Sensible Drug Policies, SSDP... die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. In landen waar het echt heel erg... Uh, repressief is voor de gebruiker. Dan heb ik het over de gebruikers. Kijk, de gebruikers hebben in Nederland toch weinig te vrezen, of eigenlijk niks te vrezen. Mm -hmm. En die denken ook van nou, dat zal wel zo vaart allemaal niet lopen. En dat dachten wij ook heel lang, pas sinds. Hoeveel hoe, hoe, hoe gebruikt u zelf eigenlijk? <laughs> nou, niet uh, iedere dag, maar toch uh, vaker wel dan niet. Maar ik gebruik... Niet. Vaker ik wel maar... dan niet, wat betekent dat? Ja, dus dat is U bent vaker vijf... dan dat u niet bent. Nee, nee, nee, dan heb ik het over dagen. Oh, oké. Okay. Okay. Uh, tijdens mijn werk doe ik het echt niet. Nee? En niet iedere dag ga ik op een gegeven moment een jointje opsteken. Maar toch, laten we zeggen, vijf van de zeven dagen wel. Ja, precies. En, de en dat ook bevalt industrie... me ook heel goed, moet ik er even bij zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dan hebben zin. we dat in ieder geval genoteerd. De alcoholindustrie die heeft wel lobbyisten rondlopen. Ja, ja, Vind je dat ja, niet oneerlijk? Ja. Ja, dat is eigenlijk heel raar, toch? Ja, en niet alleen. We hebben te maken met de alcoholindustrie en de tabakslobby. Die is uh, niet te vergeten. Die is ook op internationaal niveau ongelooflijk groot. Maar hoe komt het nou dat die zo sterk zijn? Ik bedoel, dat zijn ook allebei ja. genotmiddelen die, die een hoop doden veroorzaken. Maar dat zijn allemaal erkende organisaties. En er, is, uh, er zijn ook vakbonden die daar zich voor inzetten. Want wanneer je tegen de. Als je bijvoorbeeld nu voorstelt om in de. Uh, supermarkten. En, en, en daar de drank uit te halen. Om bijvoorbeeld. of uh, zelfs alleen om de sterkere drank. Van nu mag je daar niet alleen bier kopen, maar ook wijn. En ook wat sterker. Zoals, zoals sherry en port kan je kopen in mm -hmm. supermarkten. Als men voorstelt om dat nou in gespecialiseerde zaken te doen dan is meteen het bezwaar dat dat arbeidsplaatsen kost en dat het heel veel ja. geld kost. En dat wordt natuurlijk krachtig naar voren gebracht door die lobbyisten. En ja, zoiets speelt er bij die shops. Dus uh, ja, dat daar is geen, geen oor voor te vinden. Nou ja, u, het lukt niet om de politie te bereiken, maar u kunt natuurlijk wel journalisten bereiken... en zo de publieke opinie bespelen. Hoe is het contact met journalisten? hangt er helemaal van af. Er zijn er die het met ons eens zijn en die zijn erg uh, willig. En er zijn er die vinden het allemaal maar niks. En die schrijven alleen maar vervelend erover. Ja, het, het, en het, het algemeen, als u de, de massamedia in Nederland zou moeten typeren... schrijven die... Positief, of hebben die goed ja, over. Nee, over? die geven toch liever een beeld van bijvoorbeeld bij die cannabisbevrijdingsdag. De eerste keer dat het was, het is nu de derde, derde keer dat het was in Amsterdam. Dan zie je foto's daarvan. Alleen zo van die stereotype uh, oude hippies met, met geitenwollen sokken en heel slordig en zo. Terwijl daar lopen ook verder zeggen, uh, normaal fris uitziende jongeren rond. Waarvan je niet meteen zou zeggen dat het een, uh, dat die zwaar aan de middelen is. Maar als er dan maar, een fotograaf bij loopt, dan fotografeert hij alleen de oude hippies. En die, of die worden gekozen door de krantenredacties. Maar hoe komt dat toch? Dat ja. zijn waarschijnlijk allemaal mensen die zelf ook lekker jointjes roken. Ja, nou ja, wist ik het, maar ik heb daar wel gedacht over. Maar dat zijn niet meer dan fantasieën. Maar ik denk wel eens dat krantenredacties of ook de media. dat die dat hele onderwerp van die drugs. als verboden middel, met alles wat eraan vast zit, dat ze dat niet kwijt willen. Waarom? Want het is gegarandeerd. Uh, krijg je daar uh, media-aandacht mee. Het is een van de onderwerpen waarmee je altijd aandacht van de media kan krijgen... als er weer iets is met uh, nou ja, uh, een hele reeks dingen. Het aantal... aantal uh, Artikelen, ook hele kleine, maar ook grotere in kranten, wat over drugs en alles wat ermee te maken gaat, wat daarover handelt, is echt enorm. Er gaat geen dag voorbij, want er staan dingen over. En het is vaak goed voor de voorpagina. Ja. Dus dat willen de media graag. Ja, die onderwerpen hebben ze nodig. Stel nou eens voor dat het hele... Als die drugs nooit verboden waren geworden, dan zou het allemaal heel anders zijn. Dan zou het een volkomen oninteressant onderwerp zijn. En dan zouden we bij uitzondering wel eens... Als het wat dan zo'n media uniek onderwerp is dan zouden we ook wat meer positieve verhalen in de media kunnen krijgen. Welke, welke verhalen vindt u onderbelicht? Ja, maar ik denk dat dat niet gebeurt. En ja, kan je nooit bewijzen... maar dat ze hun advertenties van de drank en zo niet kwijt willen. Of nou, zelfs goede kranten, zoals de NRC en de Volkskrant... die, die doen ook, hebben ook van die wijnbeurzen en zo. Daar, dat vind ik echt ook heel raar, dat kranten zich daarmee inlaten. Oh, maar ja. dan kan je dus... Maar dan chique, moet je eigenlijk je eigen feestje organiseren... Zoals, zoals uitgevers dat ook vaak doen. En, en dus wijn, wijnfeestjes worden gegeven voor kranten. Ik ga samen lekker blowen met de journalisten. Oh, ja, daar zijn we dus nu eigenlijk sinds enige tijd pas mee bezig. Okay. Maar dan hebben we dus dat... Uh, Cannabistribunaal voor de derde keer. Maar de eerste keer... Maar dan, uh, dan wordt er ook een blootje gedaan na, na de discussie. Daar wordt behoorlijk gebloot, ja. En daar staat ook altijd iemand met zo'n vaporizer om uh, voor, de, voor de gezondheid. Want het is beter om het verdampt naar binnen te krijgen... dan als het verbrand oh. is. Hè. Maar die staat daar ook. En uh, ja, dan is de... Ik weet niet of de politie dat weet... maar die zijn verstandig genoeg om dan niet te komen ingrijpen daar. En uh, dat gebeurt dan. Maar de pers heeft daar geen aandacht voor. Wij hebben dat dus al jaar in jaar uit, sturen we dat rond. En is het bekend dat dat daar is. En daar komen dus ook politici. Daar is een voorzitter, meneer Wijsglas, is voor de derde keer al voorzitter. Ja. En, en daar dus komen politici van verschillende partijen. Vorig jaar was zelfs Teven daar gekomen. Ja, de en, maar de journalisten lopen dus niet rond? De kranten zijn niet geïnteresseerd. En is er een die daar wel is? Of? is het gewoon stil in de pers? Ja, alleen maar een soort ja, we zeggen subcultuur. Dus high times en essentie. High en times. En zulke bladen die eigenlijk bij de, ja, de rokers, bij de gebruikerswereld horen. Maar dat gaat allemaal veranderen, zegt u. Want er komt een lobby aan. Je bent zich nu aan het groeperen. Nou, of je dat echt een lobby mag noemen, weet ik niet. Kijk, ik, ik denk dat wij het toch moeten hebben van iets anders. Dat we meer en meer verstandige mensen in belangrijke posities... kunnen overtuigen dat het echt radicaal anders moet met het drugsbeleid. En het beste voorbeeld, nu heel recent, is die Global Commission... waar Kofi Annan dan zijn naam ook aan geeft. Maar dat is begonnen al. Wat staat dat, daarin dan? Dat heeft al drie jaar... Dat weet u niet. Dat dat ja, is. Onze luisteraars weten we, we alle, misschien oh, al wel sorry. <laughs> Wij spellen me iedere avond. 2 weer, juni... 2 juni is dat in de kranten geweest. Het is toen een paar dagen groot nieuws geweest. Omdat er dus een commissie van uh, allemaal zware gewichten uit de politiek... internationaal hebben dus helemaal dat onderzocht. en Er is een heleboel geld ingestopt. En er is een rapport uitgebracht en wat dat, dat de u? drugsoorlog volkomen mislukt is. Dat die alleen maar schade aanlevert, oplevert. En dat het dus afgelopen moet zijn daarmee. Nou ja, dan kreeg je gewoon ogenblikkelijk een reactie van het Amerikaanse ministerie. Waar dit aan onder valt, en van de drugsbureau uit Wenen, dan zeggen ze zoiets van: uh, Nou, uh, dit zijn onderdachte voorstellen. Want als je drugs meer beschikbaar maakt, dan wordt het allemaal alleen erg. Ja, maar dat ik toch graag even afmaken. Want dat argument is nou net, dat is dus een argument wat al lang weerlegd is. En een, maar die een dat een bij een de mensen de krijgen, moeten dus lobbyisten inhuren? Dat weet ik niet. Lobby... Kijk, dan, lobbyisten is nog niet zo dat die altijd ook uh, dat daarnaar gaan geluisterd zal worden. Dat is toch de vraag. Ik bedoel, misschien heeft u gelijk. Maar dan moet je een organisatie hebben die dat ook kan doen. En die organisatie ontbrak dus tot nu toe. Uh -huh. En wij wouden het op een andere manier doen. Dus door dat verstandige mensen in de media... en ook politici op een gegeven moment durven zeggen we zitten op de verkeerde weg, we hebben gewoon een ernstige fout gemaakt met dat drugsbeleid. Maar de moeilijkheid is bij de oudere politici, daar, ja. die krijg je niet zo ver... want die leiden dan te veel gezichtsverlies. Het is eigenlijk een psychologisch probleem. Maar is eigenlijk, laten we dan even brainstormen op dit, op dit on, onzalige uur. Is het niet zo dat uh, er eigenlijk meer positieve kanten benaderd moeten worden? U bent, u, u bent zelf natuurlijk um, gedegen uh, vrijtijdsgebruiker. Ja. Wat zijn nou echt de positieve verhalen die genegeerd worden? Door de media. Misschien moeten we daar eens mee beginnen. Ja, dat doen wij te weinig. We doen dat wel. wat is nou maar... echt een positief verhaal waarvan ja, u ja. denkt. Ik ben blij dat ik dit doe. Nou ja, ik kan een voorbeeld noemen. Dat is toch wel. We hebben een. Dat is al meer dan tien jaar geleden. Is er een actie geweest van een aantal mensen. Om uh, een, een verklaring en daar ook handtekeningen onder van mensen. En dat we zeiden: de, de drugs hebben in ons leven een positieve rol gespeeld en we willen dat die legaal worden. En dan krijg je dus woedende reacties en in de kranten wordt dat dus alleen maar als een soort iets belachelijks voorgesteld. En uh, dat mensen zeggen: het is schandalig dat je dit. Nou ja, u kunt zich uh -huh. voorstellen. Zo gaat het niet. Het komt niet in, op een goede manier in de media. Ja, nou, wat u misschien nodig heeft, is een foto van Rutte. Dat is nog een vrij jonge politicus met een jointje op de bank in het katshuis. Zoiets, ja, ja. Nou, dat, lijkt me, een, dat lijkt me een mooi doel om naar te schrijven. Ik dank u zeer voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En nog een hele fijne nacht. Wij gaan ondertussen door um, naar een heel mooi plaatje. Dat is. Uh, een, een hitje wat uh, niet bepaald te negeren is geweest... als je op internettijd hebt doorgebracht. Het is namelijk Rebecca Black, die heeft vandaag een nieuwe hit uitgebracht. Uh, maar er is maar één plaatje waar ze heel populair mee is geworden... en dat is Friday. Rebecca Black bij Alles is te koop vond dit ook een verschrikkelijk nummer. U kunt er wat aan doen. Onze zendtijd is te koop. Bel naar 0800 1121 en laat even weten welk nummer u tegen betaling wil horen. Is het heel erg duur eigenlijk om ons nummer te kopen? Nou laten we de luisteraars gewoon improviseren. We kunnen al nog uh, onderhandelen in de studio natuurlijk. Oh, dat, is, dat is wakker Nederland. Onze grenzen van commercie en, en publieke gelden zijn natuurlijk heel erg dun. Um, iets anders. We hebben het in dit programma over alles dat te koop is. En wij vroegen ons af, hoe zit dat eigenlijk met successen op televisie? Kun je die ook kopen? Of kunnen programma's waar nauwelijks geld aan besteed um, wordt... eigenlijk ook wel succesvol worden? En daarom bellen we met televisiedeskundige Bert van der Veer. Goedenacht meneer van der Veer. Hallo. Laten we maar meteen met de hamvraag beginnen. Is succes op televisie eigenlijk te koop? Ja, dan zijn we snel klaar. <laughs> uh, <laughs> Oké. Okay. Want de, de, ja, het bewijs uh, ligt uh, in het uh, nabije verleden. Uh, TALPA, oftewel Team, oftewel uh, het project van, uh, van John de Mol. Ja, want daar ging heel veel geld in en dat was, was geen succes. En, er, is, er is gewoon alles aan gedaan om, uh, ik bedoel, uh, op het moment dat je. Mensen als Linda de Mol of Boven van Doors of Jack Spijkerman. Ja, ik weet toch god niet meer wie ze allemaal binnengehaald hadden voor Tonnen. Uh, en wat voor uh, prachtige programma's die mensen allemaal mochten maken. Uh, dus dat was wel degelijk een poging om uh, succes te kopen. En uh, dat is uh, niet gelukt. Maar als we dan uh, even kijken naar een andere situatie. Heeft geld dan wel zin op bestaande zenders? Want het productiehuis Talpa doet nu hele goede zaken natuurlijk. Ja, nee, nou ja, kijk, wat, wat geld wel kan doen is uh, meer kans op succes uh, creëren. Kijk, als je, niet, uh, als je niet op de buis bent met het programma of het project wat je in gedachten hebt, dan weet je in ieder geval zeker dat je geen succes hebt. En daar zijn dan ook wel weer voorbeelden van in het verleden dat je de power of money, uh, in het geval van uh, mensen als uh, Joop van den en John de Mol, uh, wel voor zorgd dat er bepaalde programma's op de buis zijn gekomen die te zonder die de macht van het geld niet gekomen zouden zijn. En daar is het bekendste voorbeeld Big Brother. Uh, dat uh, was een, uh, een waanzinnig duur project. En er is een moment geweest dat John de Mol gewoon heeft gezegd van uh, ik draai gewoon mee in het risico van het hele project, want ik vind gewoon dat het op de buis moet komen. En maar betekent dat dan ook dat als er door bezuinigingen bijvoorbeeld minder budget is voor programma's bij uh, nou ja, de publieke omroep, leidt het dan tot verlies van kijkers? Mm, dat hoeft natuurlijk ook weer niet, want je, je, je kan ook successen hebben die niet onmiddellijk aan, uh, aan, aan hoge budgetten geleerd zijn. En is er wel een soort verband tussen budget en, en kijkcijfers? Mm, nee. Uh, de Nederlandse televisie kent uh, verhoudingsgewijs vrij veel uh, dagelijkse talkshows. We uh, hebben het over de wereld door Paul Witteman. Maar je hebt ook uh, Tijd van Max. Je hebt ook Koffietijd. Uh, dat zijn maar redelijk dure programma's, toch? Nee, dat zijn relatief gezien hele goedkope programma's. Waarom zijn die goedkoop? Nou ja, als je, het, je, moet, je moet het vergelijken met, met drama- of amusementsprogramma's. En dan zijn het, zijn het redelijk goedkope programma's om uh, te maken. Dan heb je het echt over. Uh, ja, ik denk dat uh, Idols, uh, laat Idols een tonnetje of uh, drie kosten, uh, een aflevering van Paul Witteman dan zal het misschien 60, 70.000 euro kosten. Dus als er heel veel bezuinigd gaat worden bij de publieke omroep, gaan we meer talkshows krijgen? Ja, meer. Ja, nou ja, dan moet je maar net, ja god, uh, Paul de Leeuw heeft het nou ook weer niet gezet. Dus ik kan niet onmiddellijk zeggen, maar doe maar meer talkshows en dan gaan we budgettair wat interessanter met, met, met onze krachten om. Maar je, je kan wel zeggen dat je dan. er in ieder geval een grote beroep wordt gedaan op de creativiteit en de inventiviteit van programmamakers. om met dingen projecten te komen die wat betaalbaarder zijn. Ja, programmamakers worden er misschien een beetje. Ja, hoe moet je dat zeggen? Word je misschien een beetje luider van als je minder geld hebt? Je gaat wat makkelijker op, op, het, op het makkelijke weg zitten, zeg maar. als je weinig geld hebt. Dat, zie ik dat goed? Ik vind het verdomme moeilijk om iets te maken... als je weinig geld tot je beschikking hebt. Ja, ik, ik vraag het, want je noemde uh, Big Brother... Als, als voorbeeld van een project waar eigenlijk geen geld voor was. Um, ja. Dat is bij The Voice eigenlijk ook zo gegaan, toch? The Voice, daar, daar wilde RTL in het begin ja. ook niet aan... Ja, ja, ja, nou ja, er zijn in het verleden van, van die grote producenten tal van voorbeelden die, uh, die er gekomen zijn. Ik kan me herinneren dat Joop van der Ende ooit uh, dacht dat Ursul uh, de Geer een grote talkshowmaster zou kunnen worden van het Kaliber, uh, Sonja Barend, uh, Willem Duis, uh, zal ik maar zeggen. En hij geloofde daar zo heilig in, <laughs> dat hij op een gegeven moment gewoon heeft gezegd, ik betaal dat programma gewoon. Maar dat heeft John de Mol ook gedaan met The Voice? Uh, ja, maar niet, niet, niet helemaal, geloof ik. Ik geloof dat RTL daar wel aan, aan mee heeft uh, betaald. Maar ja, ze uh, hebben natuurlijk uh, een ja. mooie sponsor waar ze op, ook op kunnen rekenen. De sponsor ja, nou, dat, is in dit geval te koop. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk ook steeds meer een, een factor aan het worden. Op het moment dat je binnenkomt met een goed idee, dan is de tweede vraag uh, is vaak ook wel of je daar al uh, sponsoring voor hebt. En, uh, Juist, dat is bijna standaard aan het worden? Ja, de derde vraag is hoe interactief het is. Of je de sociale media wel goed gebruikt. Ja, dat is heel belangrijk. Ik zal he? Alexander verbellen. Ja, dat geluid. Dan stuur ik weer een factuur. Ja, precies. Maar, hoe lang <hijf> <hijf> <hijf> werkt, werkt u al bij de televisie? Mooi dit. Een klein jongetje die het krijgt. Ja, hoe lang werkt u al bij de televisie? Ik heb een keer bij, bij u in de, in de regie van een Witteman al gezeten. Dus die ja. is een groot bewonderaar. Dus ik vraag me af hoeveel ervaring heeft u nou ja, veel. Uh, ik, ik heb uh, zojuist een boek gepubliceerd over 60 jaar televisie. Maar je hebt maar ook in, iets te koop. Uh, maar in september, ja precies, sponsoring. Ja, maar in, in, in september beschrijf ik mijn 40 jaar uh, bij de televisie. Dus ik heb besloten jaar. om op, op mijn huidige leeftijd maar met een autobiografie uh, te komen. En, Daarin en, onthul ik alles. En 40 jaar geleden was, speelde geld toen een grotere rol, of, of juist niet? Ja, maar de, de, natuurlijk, het budget is, uh, is altijd een, een probleem. Kijkcijfers speelden een veel uh, kleinere rol. En wat wij bij, uh, ik ben, ben bij mijn carrière begonnen bij uh, Avro's op. En uh, daar hadden we een beetje het probleem dat we aan het eind van het jaar het geld niet hadden opgemaakt. Dat we het jaar daarop minder kregen. Dus zorgden we <lacht> altijd dat we, in, dat we in december nog wat dure producties uh, er tegenaan smeten. Hoe ging dat dan? Hoeveel braf stuurde dat dan? Nou, bijvoorbeeld een, een fameus voorbeeld is uh, een, een prachtige clip, zie YouTube, van Nena met 99 vloefballons, dat uh, allemaal ontploffingen en veel camera's en licht en gedoe, dan gingen we lekker op pad en dan maakten we een duur filmpje. Wat goed voor het budget van het theaterroom, nou dat is goed om te weten dat we ja, die clip zo, wat er ja, ook ja. hebben. Ik denk niet dat het nog steeds zo werkt hoor, bij de publieke omroep. ik, maar dat dat uh, op die manier speelde dat natuurlijk ook wel een rol, ja. We spraken net iemand die behoorlijk afgaf op de publieke omroep, die zei uh, bijvoorbeeld dat Matthijs van Nuukerk nog geen een rol drop kan verkopen. Dat was overigens zijn Min, zie je dat zij. Ja, en die verkoopt zijn zendtijd elke zondagmorgen. En je kan wel 50.000 euro uitgeven bij de man. En dan maakt hij een mooi item. Wat vindt u daarvan? Nou ja, die heeft ooit een deal gemaakt voor de rest van zijn leven ongeveer. Uh, en ik, uh, ja, als ik uh, op, uh, op zondagochtend uh, zin heb om even een eerder galerij van foute mannen voorbij te steken, dan mag ik daar graag naar kijken. Maar goed, uh, <gulares> dus als Matthijs van Nieuwkerk <g sauces> nog geen rolletje erop kan verkopen, ik zou nog geen dropje van Harry Mens aanhouden. Ik ben bang dat er dan een rekening komt. Ja, hij heeft de sponsoring Jij in ieder geval goed geregeld fibros. natuurlijk. Ja, nee, ja daar, het, het, natuurlijk heeft hij dat hartstikke handig gedaan. Er is ook op geen enkele manier meer, meer tussen te komen. Hij uh, weet aardig wat mensen die hoofdzakelijk daar zitten om uh, hun eigen ego te strelen, want ik kan me ook niet voorstellen dat je nou plotseling denkt van goh, laat ik die beleggingsmaatschappij nou eens nemen want uh, dat was zo'n sympathieke man daar. Nou heel veel mensen doen dat hoor, volgens Harry Ja, ja, goed dan, dan, uh... Dus heel succesvol Kijk, Harry kun je gewoon 25.000 euro geven en, en dan, dan krijg je een item bij, bij hem wat, wat kunt u eigenlijk doen voor 25.000 euro bepaalde Witte Man? Ja, niks Oh <laughs> Maar ja mooi, moet je 25.000 euro betalen om de Harry Bens geïnterviewd te worden? Nou, een full vriend? package, dan mag je een wijn met hem drinken, filmpje van zijn dochter. Ja, ook, ja, ook, ook nog, ja dat lijkt me wel leuk, dat Suze zo'n dagje achter je aanschopt. Ja, dat je Dat je heel hard loopt en dat houdt, dan houdt ze dan niet bij op haar hoge hakken. Nee, dat vind ik wel weer feestelijk. Er zou ook wel weer 25 euro voor over hebben. Ja. 25 euro, nou, ja, nou, nou, nou Dat een beetje een belediging voor Suze, Ma Maximaal, maximaal. Ja. Maar Als je het is hè? Kijk, u bent natuurlijk geen redactie, maar als u nou naar een feestje gaat, hoeveel mensen proberen dan een item aan u te verkopen voor Pauw Witteman? Mm, dat valt wel mee. Mensen proberen vaker een programmaformule, zo van, uh, en dan zeg ik alsjeblieft niet, want straks heb ik het ook al bedacht en, en dan gaan jullie zeggen dat ik het gejat heb, dat is ook wel een goede oh, ja. argument om die mensen het bos in te sturen. Mm -hmm. En een enkele keer is er ook wel eens iemand die, uh, die, die denkt de, de, de, de presentatietalenten hebben, dat vind ik nog ingewikkelder. Dat zijn de ergsten. Ja, dat zijn eigenlijk de, wel de ergste, omdat je het ook wel vaak ziet dat ze dat eigenlijk gewoon niet hebben. Zelfs mensen die al op de duidelijk zijn, hebben het vaak niet. Ja, ik uh, ja, kan me maar, er niks meer voorstellen. Nee, maar ik heb, ik heb in de afgelopen 40 jaar dat ik bij de televisie ben een soort van. Uh, een soort uh, negatieve aura om mij heen weten te verzamelen, waardoor ik zelden word aangesproken. op... Blijf gewoon op veilige afstand van nu. <laughs> ja, die denken: van, die man moeten we niet hebben. Dat is, dat is een chagreelige uh, negatieve man of zo. Dat is wel buitengewoon. Maar u, u heeft natuurlijk nu ja. ook een boek te verkopen. Ja, dus ik slijm ook. Ja. Maar, uh, dus u doet hetzelfde nu ook weer bij andere mensen? Ja, is waar. Ik ben onlangs heb ik ook uh, op het. Uh, het terras van uh, Dauphine met Jurgen uh, geluncht. Oh ja. Dus hij begint het, het allemaal de he? daardoor is dat... Dat is de uit Het is van de wereld uit door, dus het, dat, Ik heb die lunch ook betaald. Oh. Ja, je moet wel investeren natuurlijk. Ja, en dan. dan Want het is dan zo lekker u... dat het een dagprogramma is. Hè? Dan heb je toch het gevoel dat je ja. onthullingen kan doen die, die niet verder komen dan de beperkte kring van luisteraars die jullie op dit moment hebben. Ja, nee, Alleen Shield Paradise zit nu te luisteren. Ja, precies. De rest is die, die, schrijft, die schrijft het wel op. Uh, Mr. TV, mag ik u een goede nacht wensen? Dromen over Suze wellicht. En ja, dan uh, spreken we de volgende keer weer. Dat is leuk, Ga ik daar niet achter zien <laughs> Dank u wel, meneer Van okay. der Veer. Goede nacht. Dag. Het is 2 uur 42 en gamesites en recensenten hebben het moeilijk. Aan de ene kant willen ze zo objectief mogelijk informeren over een bepaalde game... en aan de andere kant is daar het PR-bureau... die ingeschakeld is door de uitgever van diezelfde game... En het PR-bureau zit niet te wachten op negatieve kritieken... en draait de duimschroef soms hard aan. Geen positieve recensie betekent geen gratis exemplaren meer om te beoordelen. Bij ons in de studio is onderzoeker en journalist David Nieborg. Goedenacht. Goedenacht. Hoe omschrijf je eigenlijk de verhouding tussen gamesmedia en uitgevers van games? Ik bedoel, die twee zijn op redelijk gespannen voet, niet? Nou, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Het zijn hele... Ze zijn, ze zijn een zeer innige band, hebben ze eigenlijk, die, die journalisten en die, en die industrie. En dat is, als je ik ben bezig geweest met onderzoek daarna, en die ze zitten te dicht tegen elkaar aan. Maar beschrijf dat eens dan, hoe zitten ze te dicht tegen elkaar aan? die industrie die heeft een bepaald traject. Een game maken kost tegenwoordig twee of drie jaren die grote spelcomputerspellen. Um, en dan zeggen die PR-managers, nou, we gaan 18 maanden voor, die spel, voor het spel in de winkel licht. Gaan we het PR-traject beginnen. En die, elke maand komen ze met screenshots, met, met een persbericht en met, met plaatjes van het spelletje enzovoort. En die journalisten die schuiven dat mooi door naar hun websites. Dus die, zijn daar, die zeggen van, oh, er we zijn weer nieuwe beel, afbeeldingen. Er zijn, er zijn weer nieuwe persberichten. Vaak zijn dat vrij triviale aangelegenheden. Is gewoon gratis reclame eigenlijk. Eigenlijk wel. En, en dat is dus een, een, een uh, relatie die ze hebben. Die gamejournalisten met, met die industrie die, waar ze allebei wel bij varen. Want die gamejournalisten verkopen vervolgens dat materiaal in feite weer. En daar krijgen ze dan weer advertentieinkomsten voor. En iedereen is daar op dit moment heel erg tevreden mee, zou je kunnen zeggen. En kun, je dan, kun je dan voorbeelden noemen waar, waarvan duidelijk wordt dat die grens eigenlijk veel te dun is? Dat is nou een praktisch voorbeeld waar het echt fout is gegaan. Het ja, bekend voorbeeld van, van vrij recent wat fout is gegaan is dat een, een spelcomputerspel, een schietspel, Duke Nukem Forever, volgens alle standaarden echt een heel beroerd spel. Want? Um, ja, de productiewaarden zijn nogal uh, abominabel. Maar het zag er niet uit of zo? Het zag er echt niet uit. Oké. Okay. Um, of je moet echt hele slechte humor hebben... en terug willen gaan in de tijd, tien jaar terug. Dan is het, het een leuk. aardig spel. Ja. Een soort nos, dan een beetje nostalgie waarde heeft het. Maar goed. Maar het is een broerspel. En dus gingen mensen dat uh, afmaken. Die, die game-rescenten is. Ja, het is echt een knakenspel, moet je echt niet, uh, uh, niet kopen. En die PR-manager, een Amerikaan, was het toen. En die heeft uh, op, toen getwitterd van... Nou ja, iedereen die nu zo... Uh, Um, Zagreinig daarover doet, lage cijfers geeft. Die stuur ik geen recensie exemplaar meer op. En uh, de, de wow. baas van, dat PR, uh, van die PR-man, want ze, uh, noemen we dan een bureau, maar het is gewoon een gast in zijn eentje. Uh, die zei van: ja, hier hebben we niks mee te maken. Dat is ook allemaal voor de bühne volgens mij. Maar, uh, en die is toen meteen uit zijn ambt ontzet. Maar dat is wel, heeft wel heel veel... Uh, maar laat dat dan wel een impact achter? Ik is, is, uh, bedoel, is hier hijza over ontstaan? Het is natuurlijk wel een, een redelijk dreig, dreig tweet, zou je kunnen of, zeggen. Of gamet iedereen gewoon vrolijk weer verder en is het iedereen het weer vergeten. Ja, dat laatste toch wel. Iedereen gamet vrolijk verder. Ik denk niet dat ja, iemand hier wakker van gelegen nee, is. Nee, maar journalisten. Journalisten zijn zij niet, uh, misschien worden zij niet bang. Dat zijn namelijk, het, zijn, het kan me voorstellen dat er dingen zijn die je op de achtergrond wel voelt. Maar op het moment dat zo'n peri-bureau dat zo expliciet maakt... Uh, dat er sancties liggen op zoiets... Ja. dat je misschien dan toch een beetje terugdijst. Of denk je dat mensen vooral erom moesten lachen? Nou, in dit specifieke geval heeft deze man gewoon zijn hand zo totaal overspeeld. Het is gewoon eigenlijk heel erg dom wat hij gedaan heeft uit een impuls. Je moet niet twitteren als je uh, of dronken bent of PR-man bent. Uh, dat zeg ik altijd maar. <lacht> ja. En dat heeft hij. Uh, het is gewoon echt heel stom impuls. Hij was boos. Kijk, dat soort jongens worden afgerekend op uh, targets vaak. Ja. Dus die cijfers, hij krijgt gewoon meer geld als hij. Uh, uh, meer games verkoopt. En hij is heel erg zelf betrokken... bij dat proces van die maken. Dus het is misschien voor hem ook heel persoonlijk. Ja, maar dus dit, dit was natuurlijk een compleet open... Uh, iedereen kon dat zien, iedereen kon ja. erom lachen. Ja. Maar wat mij uh, vervelend lijkt als gamejournalist... is dat, je, dat die mensen jou gewoon persoonlijk bellen... en dan een beetje vervelend doen. Heb je, heb je daar last van? Nou, ik heb zelf uh, vooral voor veel voor kranten geschreven. Mm -hmm. uh, NEC, uh, Dagblad de Pers. En daar gebeurt dat niet. Daar gebeurt dat veel minder. Dus ik ben uh, eigenlijk zelden gebeld vaak niet. En waar gebeurt het dan wel? Uh, dat gebeurt wel, wel eens of geregeld uh, bij uh, websites. Vaker gebeurt het vaker. En dan is het niet zo heel dreigend, maar. Uh, game-recensenten hebben allemaal wel eens een keer meegemaakt. Iedereen kan daar wel eens een verhaal over vertellen. Van waarom heb je dat cijfer gegeven? En dan worden, is het niet, mis, niet meteen dreigen van we houden materiaal in, maar je moet je dan verantwoorden. En ik vind dat al een vrij opmerkelijke situatie, dat je als recensent moet verantwoorden. Waarom heb je een 7 in plaats van een 8 gegeven? Maar uh, ja, het wordt on stevig ontkend, maar. Ik heb uh, tijdens mijn uh, twee, laatste 2, 3, 4 jaar zo vaak die he, brandmanagers heten. Die mensen die verantwoordelijk zijn voor de PR van zo'n computerspel. die zeggen dan gerust: Ja, ik ga dan bellen, ik ga verhaal halen. Dit kan niet, dit kan niet. Het moet een 8,5 zijn en niet een 8. Wat gebeurt? En dan lach je ze weg aan de telefoon. Ja, zou ik wel, dat lijkt me heel gezond. Dat Zou ik zeker doen. Gebeurt ik, het ook echt? Nou ja, er is die wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Tussen die recensent. En ze willen samen, en ze komen elkaar tegen op feestjes, ze hebben elkaar nodig. Dus dat, dat is sowieso met zo iemand al in discussie gaan. Kijk, mij is het nooit gebeurd. Maar dat zouden ze bij mij dus ook niet moeten doen. Ik zou ze inderdaad, uh, als ze al door de nsc firewall komen. Ja, maar en, jij schrijft natuurlijk voor, voor redelijk, nou ja, seri serieuze. Uh, maar heel veel van, van de verkopen, kan, kan me voorstellen, ook afhankelijk van grote Amerikaanse uh, weblogs. Game, game websites. Uh -huh. Uh, zijn dat, die zijn volledig afhankelijk van advertentieinkomsten van alleen maar die games, ja, toch? Ja. Is daar dan, zijn daar dan wel voorbeelden waar, waar uh, de, de uitgever zo'n dikke vinger in de pap heeft... dat hij eigenlijk letterlijk het resultaat koopt? Nou, het is allemaal vrij subtiel. Dus de, uh, op grote schaal omkopingen... Dat is, niet, dat is er zeker Het klinkt heel niet, spannend. Het klinkt heel spannend. Zo erg is het allemaal niet. Gelukkig. Maar het is wel zo dat je kan zeggen... op dit moment in de game-industrie en in Nederland is het denk ik veel anders. Anders dan in Amerika en anders dan in Engeland. Uh, er subtiele druk vindt er plaats. Van twee kanten. Er zijn ook uh, game-websites die uh, ook uh, van hun kant daarmee spelen. Is, dus je kan je voorstellen van dat zij... Naar een uitgever stappen en zeggen: van nou, wij willen bepaalde dingen wel of niet op de site. Dus het is een constante onderhandeling, vindt er plaats. Maar die game-industrie uh, is gewoon heel goed in het bepalen van wat er wel, waar er wel over geschreven wordt. Dus wat je kan voorstellen: als je nu naar de Nederlandse game websites gaat, dan durf ik te zeggen dat 90-95% wat erop staat. Informatie is die vanuit de industrie komt, die direct gestuurd is door die PR-traject. Persbericht die uh, PR die persberichten van 18 maanden die al uitgezet zijn. Er is heel weinig oorspronkelijke, wat bij kranten meer gebeurt: oorspronkelijke nieuwsgaring, andere dingen. Iets, zelf een agenda zetten, dat moet je ja, dus Het is niet dat je een envelop met, met een bundel met geld krijgt, maar, maar je, je bent zo afhankelijk gemaakt dat je toch wel hun, hun, hun bericht gaat overnemen. Ja, nou, een mooi voorbeeld wat ik gezien heb, wat mij heel erg bij is gebleven. Ik ging naar een pers evenement in uh, Londen voor een uh, grote spelcomputerfabrikant, um, Sony, en daar gaf, Nintendo, Microsoft, ja. Ja. Uh, en die gaf zo'n. Uh, die CEO gaf een hele mooie, fritsende presentatie. Je wordt daar gratis naartoe gevlogen. Je krijgt allemaal lekkere hapjes en drankjes. Allemaal goed geregeld, heel leuk, gezellig. Met allemaal je collega-gamejournalisten. En die CEO gaf een mooi marketingpraatje. We hebben zoveel verkocht, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Nou, presentatie afgelopen. Dan is het tijd. om. Uh, voor, voor die gamejournalisten. om een verhaal te maken. En wat zag ik gebeuren? In de hoek zetten een, een groepje twee, drie jongens van de Nederlandse Game website hun camera op. En die gingen voor de camera hun item opnemen... over die persconferentie. Maar gingen exact letterlijk herhalen wat die CEO zei. Gewoon letterlijk. Dit heeft hij gezegd en met heel veel enthousiasme. Want het is heel spannend. We zijn hier in Londen. Het is super vet, joh. En er komen nu shit heengevlogen, Gaat heen gevlogen. ze heen gevlogen. Al twee, drie biertjes achter hun kiezen. En die waren dus heel enthousiast over. Maar hij herhaalde vervolgens letterlijk... wat die CEO zei. Nou ja, dat... Dat deed mij heel pijn. Ja. Maar, wij weten dat nu, maar klagen lezers en kijkers daar ook over? Zijn die zich bewust van dat het grootste gedeelte gewoon een doorgeefluik is? Nee, ik denk, en, en collega gamejournalisten vind ik ook echt dat ik uh, hierover aan het zeuren ben. Vinden dit totaal een irrelevante discussie. Het echt werkt waar? prima zoals het gaat. Dus waar maak ik mij in hemelsnaam druk over... Um, ja, die, die hebben niet zoiets van dat, dat dit een problematische Het is, is. Is, is, is. Ik, ik probeer, probeer me voor te stellen, maar dit is toch een, een, een miljardenindustrie inmiddels geworden. Ja. Hoezo is dit dan minder erg dan dat dit bijvoorbeeld met lobbyen zou gebeuren? Dat verdient dan wel serieus journalistiek, maar dit niet. Nou, die, de, de ironie van het verhaal is dat gamejournalisten, en dat, dat is echt, echt bizar, die zeggen zelf: of all people. Ja, maar het zijn maar spelletjes. Hm, ja, ja. En dat, vind ik, dat kan ik bijna niet bij. Maar dat zeggen zij zelf. Ja, maar het zijn maar spelletjes. Als het hun uitkomt, vinden ze het heel belangrijk. En uh, als het over geweld en verslaving gaat, zeggen ze... Nee, nee, games zijn belangrijk. En mensen moeten zich niet mee bemoeien. Maar als andere mensen hun op hun... Uh, ...ethiek of een, een moraal aanspreken... ...zoals ik in feite nu doe. En, en andere collega's spreken daar ook uh, op aan. van Jongens, jullie mogen wel iets kritischer zijn. Die zitten wel heel dicht tegen de industrie aan. Dan zeggen ze, nah, eh, maar maak je je in de druk om het zijn... ...maar computerspelletjes waar we dus schrijven. Het, het lijkt eigenlijk wel een soort verziekte tak van de journalistiek. Zijn er uh, publicaties die jij wel kan goedkeuren... ...die wel onafhankelijk zijn... ...die wel losstaan van... van niet, niet als een doorgeefluik functioneren? Nou, Ik vind dat de kranten de positie hebben. Is een soort van, hè, er wordt dan altijd gekranten van nou, dode, dode bomen en uh, oud dit mm -hmm. en oud uh, dat. En Ook vanuit veel gamejournalisten zelf is het van... Nou, journalistiek is dood en we zijn geen journalisten. Ze noemen zichzelf ook niet journalisten. Maar die mensen die over games voor kranten schrijven... Uh, en, uh, en dan uh, en grote bladen New York Times, de New Yorker, de LA Times... Uh, nou, in Nederland een aantal kwaliteitskranten... die hebben wel die, die hebben wel, Die zijn onafhankelijker. Uh, en die kunnen de agenda beter zetten. Die hebben ook beter door hoe je om moet gaan de juiste vragen moet stellen. En een beetje los kan blijven van de industrie. Dus, dus het is echt niet allemaal beroerd wat er gebeurt. Helemaal niet. Er worden echt hele mooie stukken geschreven. Ook een Bladum. Bijvoorbeeld als The Wired heeft af en toe een heel lang stuk over games. Ook do, over Duke Nukem bijvoorbeeld. Fantastische verhalen. Maar, maar dus... allemaal voor papier dus? Ja, ja. Uh, ja. Oh Eigenlijk echt? Wel. Daar is een harde scheiding tussen papier en online? Nee, dat niet. Maar de, de goede voorbeelden... Edge is een bekend blad. Echt uh, voor... voor uh, hardcore blad. Dus voor de specia specialistisch blad. Mm -hmm. um, er zijn wel een aantal goede blogs. De Escapist magazine. Heet dat Escapist magazine. Het is dus niet per se omdat het op papier is. Maar de grap is hier wel, wat opvallend dan is... Ook, ook wel weer de ironie is dat de oude journalisten... In mijn optiek het, het goede voorbeeld geven hierin. Gaat het veranderen? Denk je dat de, de moderne gamejournalisten... die dus nu een doorgevelijk zijn en de journalistiek doodverklaren... denk je dat die op een gegeven moment genoodzaakt zijn... wel traditionele journalistiek te bedrijven over die miljardenindustrie? Nou, als je het plaatst binnen de bredere discussie in de journalistiek... Ja, want is een, dit maakt eigenlijk deel uit van een bredere discussie... van de journalistiek verandert en daarmee veranderen de journalistieke... Eh, ethische vraagstukken enzovoort, dan weet ik het niet. Dat is lastig, dat is lastig te overzien. Maar waar ik heel veel hoop van heb en waar, waar, waarom ik denk... het glas half vol gebeurt hele mooie dingen is omdat er nu groeit een generatie studenten op. Dus studenten aan de universiteiten met name. Eh, HBO, journalistiek, die wel opgegroeid worden met een soort kritische cultuur. Niet zozeer negatief, maar kritische vragen stellen. Uh, en ik denk, ik heb heel veel hoop dat zij dat doen. En de eerste, als ik naar mijn studenten kijk... hoe, die, hoe zij over games schrijven, dat is echt heel anders. En die schrijven echt hele mooie stukken... waar mooie inzichten in staan. Dus ik heb heel veel hoop voor de toekomst. Zal het hier over vijf jaar weer zitten... als deze omroep dan nog bestaat. <laughs> wat, uh, wat hoop ja. je dan te kunnen vertellen? Um, dan hoop ik een soort van waslijst met goede stukken... Uh, te kunnen laten zien en dan dat te zeggen van... Nou, in filmjournalistiek film zijn mensen die zich filmjournalist noemen... die een eigen gebruiker hebben, uh, die mooie ideeën hebben... die uren over film kunnen praten op een volwassen manier. Nou, ik denk dat dat over vijf jaar zeker mogelijk is. Absoluut. Nou, wie weet, wie weet zien we elkaar dan. Okay, Dankjewel, David Niebor, voor je komst naar de studio. Dan uh, gaan we nu door naar een, een volgende plaat. Dat is uh, Lonely Island... En uh, dit is nog meer takkerig. Dus als u dat wil voorkomen, moet u Belling naar 0800. 1121. Oh shit! Get your towel ready. It's about to go down. Everybody in the place. in the fucking deck. But stay on your motherfucking Fucking towel. We running this. Let's go. Oh, yeah. I'm on a boat, motherfucker, take a look at me, straight floating on a boat, on the deep sea, bustin' five nights, wind whippin' out my coat, you can't stop me, motherfucker, 'cause I'm on a boat. Picture trick, I'm on a boat, bitch, we drinkin' Santana Champ, 'cause it's so crisp, I got my swim trucks, and my flippin' floppies, I'm flippin' burgers, you at Kinko's straight, flippin' cabbage. I'm riding on a dolphin, doin' flips and shit, Getting everybody away, but this ain't C world This is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget. I'm on a boat, and it's going fast, and I got an article theme. Patch me to Afghan. I'm the king of the world, on a boat like Leo. If you own the show, then you show now. U weet het hè, als u dit verschrikkelijke muziek vindt, bel 0800 1121 en bied voor uw eigen liedje. Onze zendtijd is te koop, net zoals alles te koop is. En daar hebben we het een uur over gehad met Harry Mens over hoe tv te koop is. En, en rolletjes, dat Matthijs Vnieuw ook eigenlijk geen rolletjes erop kan verkopen, dat hebben we geleerd van Harry Mens. Ja, dat is een wijsheid die we en bij En dat ons die keuken dus fake is. Ja, ik ja als is het heel opvallend, opvallend ja, opvallend weet je. Ja. En uh, David Niemor vertelde over de game journalistiek, die totaal verziekt is door de commercie. En het volgende uur gaan we het hebben over hoe je een nummer 1 bestseller uh, schrijft en vervolgens publiceert. Uh, hoe je als misdadiger uh, uit de pers kan blijven. En... Het kopen van, uh, zeg maar, gebrek aan pers. Ja, het is Dat voor het ook. is voor natuurlijk heel prettig. En Dries Roefing gaat met ons praten over muziek. En daar kijken we natuurlijk enorm naar uit. Nou, het is precies één minuut voor drie... Daar komen de collega's van de NOS. Um, ik hoop dat Shu uh, Paradijs, die, die vast en zeker luistert, het uh, tot nu toe een heel erg leuk programma vond. Hij uh, mag altijd inbellen bijvoorbeeld om een nummertje aan te vragen. Hij mag, hij mag zeker inbellen. En uh, de lijn is natuurlijk nog steeds geopend. Dus mocht u een nummertje willen aanvragen, ik ben een soort piraat, dan kan dat op 0900-1121. Uh, we gaan zo naar het nieuws en uh, we hopen dat u lekker mee blijft luisteren. Tot, tot zometeen. Zo.